Dit is de Mindful Heartful berg Bergoefening. Ga zitten op een plek waar je rustig kunt zitten, waar je niet gestoord zult worden en laat mensen ook weten dat je aan het oefenen bent. Ga zitten op de grond of op een bankje of op een stevig kussen. Kijk wat je zelf voor deze oefening het prettigst vindt. En kijk zo eens even hoe je je houding kunt vinden. Hoe zit je prettig rechtop? En voel ook echt even het contact dat je maakt met de grond onder je: de vloer of het bankje of het kussen. En als je daar klaar voor bent, dan kun je je ogen sluiten. Als je dan zo zit, stel je dan eens voor dat je een hele grote berg voor je ziet. Misschien ook een berg die je zelf kent van een vakantie of van beelden op de tv. Het mag ook een fantasieberg zijn. Het is in ieder geval de hoogste berg die je ooit gezien hebt. Je ziet de top bijna niet. Stel je die berg zo echt en levendig mogelijk voor. En stel je dan voor hoe je die berg gaat beklimmen. Het is een flinke klim, een hele tocht en het duurt een tijdje voordat je boven bent. En Als je dan boven bent aangekomen, dan sta je op de top van die berg. En je kunt heel ver om je heen kijken. Om deze bijzondere hoge berg hangen geen wolken. Je kunt daardoor echt heel ver kijken. Zo ver dat je de hele wereld kunt zien vanaf jouw berg. Kijk maar eens hoe groot en machtig je je kunt voelen als je zo bovenop die berg staat. Als je genoten hebt van het uitzicht, dan stel je je voor dat je gaat zitten op de berg in de houding waarin je nu zit. En dan probeer je eens voor te stellen dat jij zelf die berg bent. Kijk eens of je één kunt worden met die berg. Alsof de onderkant van je lijf als het ware door de berg heen zakt naar beneden. Daar waar het heel breed en stevig is. Daar zit je zelf breed, zwaar op de grond. En het topje van je lijf, je hoofd, is ook de top van de berg. Kijk maar eens of je zo kunt voelen hoe je echt contact hebt met de grond onder je. En terwijl je daar zo zit, ga je je richten op je ademhaling. Kijk maar eens of je je ademhaling echt even kunt volgen. Terwijl je de rust voelt vanuit de plek waar je zit. Die berg die je in gedachten hebt en die je nu zelf bent geworden. En dan kun je jezelf verbeelden dat je ademt vanuit je hartgebied. Natuurlijk kan dat fysiek niet, want je hebt daar geen mogelijkheid om te ademen. Maar je kunt je voorstellen dat de lucht in en uitgaat via dat hartgebied. Je borstkas, je hartstreek. En probeer daarbij een heel rustig tempo van ademen aan te houden. Je moet niet duizelig worden, draaierig.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 Word je dan weer wat meer bewust van die berghouding waarin je zit, de stevige basis onder je, je hoofd als top van de berg en voel ook hoe stevig en beschermend deze houding kan zijn. Wat er ook gebeurt om je heen, je kunt deze rust altijd opzoeken. Alleen maar door anders te ademen en even te gaan zitten. En het kan ook regenen en stormen om jouw berg. Het kan er erg heet zijn, maar de berg blijft gewoon zoals hij is. Wat er ook gebeurt. De seizoenen trekken voorbij, het wordt lente. Er komen blaadjes aan de bomen. En de berg blijft stevig, aanwezig en ziet gewoon wat er gebeurt. En dan wordt het zomer, het wordt warmer. De berg heeft er eigenlijk geen last van. Dingen gaan gewoon door en dat is prima. En als het dan weer herfst wordt en de bladeren van de bomen vallen, dan blijft de berg ook wie die is, waar die is. En in de winter kan het natuurlijk koud worden, sneeuwen, vriezen. En de berg kan het allemaal aan, wat er ook gebeurt. En misschien zie je hierin ook wel overeenkomsten met jouw eigen leven. De dingen die gebeuren, dingen veranderen, soms zijn ze heel heftig. Soms zijn ze juist heel fijn. Je kan jezelf er soms zelfs even in verliezen. En misschien kan deze oefening je dan helpen om weer even terug te gaan naar de basis. Je helpen om je weer rustig te voelen, stevig en te weten dat wat er ook gebeurt, het uiteindelijk toch wel weer verder gaat. Blijf zo nog even een minuut zitten, alleen op de ademhaling lettend. Als je gedachten krijgt of afgeleid raakt, ga je weer terug naar die ademhaling. En probeer die ademhaling dan goed te volgen, in en uit, door je hartgebied. En laat dan de aandacht voor je ademhaling los. En voel weer even heel goed het contact dat je voelt met de vloer. Word je weer bewust van de ruimte waarin je bent. Beweeg rustig even je handen, je voeten. rek je even lekker uit. En als je zo het belletje hoort, rond je de oefening op jouw eigen manier en in jouw eigen tempo af.